Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Heerenveen heeft de politie tot nu toe 13 Feyenoord-supporters aangehouden die zonder kaartje naar de wedstrijd Heerenveen-Feyenoord wilden. Omdat ze zich verzetten zijn ze meegenomen naar het politiebureau. In Heerenveen geldt om veiligheidsredenen tot vanavond laat een noodverordening. De wedstrijd in Heerenveen is voor Feyenoord belangrijk omdat de Rotterdammers bij winst in de voorronde van de Champions League mogen spelen. In Leeuwarden heeft de politie gisteravond ongeveer 80 Feyenoord-fans en een aantal aanhangers van Kambuur uit elkaar gedreven. Volgens de politie zochten de voetbalfans de confrontatie. Er is niemand opgepakt. In Frankrijk wordt gestemd voor een nieuwe president. Het opkomstpercentage lag rond het middaguur op 30%. Dat is 4% lager dan bij de presidentsverkiezingen vijf jaar geleden. Er hebben tot nu toe wel meer mensen gestemd dan bij de eerste ronde twee weken terug. President Sarkozy gaat het volgens de peilingen afleggen tegen de socialist Hollande. Het zou voor het eerst zijn in 30 jaar dat een zittend president niet wordt herkozen. Een forse korting op de salarissen van ambtenaren in Roemenië wordt teruggedraaid. Boekarest heeft daarover afspraken gemaakt met het IMF. Volgens het IMF is er ruimte om het omvangrijke bezuinigingsprogramma te verzachten. In 2010 moest Boekarest fors bezuinigen om een lening van het IMF te krijgen. De ambtenarenlonen gingen een kwart omlaag. Afgesproken is nu dat er in juni weer 8% bij komt en dat de lonen daarna weer terugkomen op het niveau van vroeger. In Rotterdam hebben een paar honderd mensen de mist bijgewoond ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn... In de Laurentius kathedraal werd onder meer gesproken door een van de broers van Fortuyn, Simon. Hij zei blij te zijn dat de algemene opinie over Fortuyn tien jaar na zijn dood is veranderd. Bij de mis waren onder meer politici van Leefbaar Rotterdam, de PVV en de vroegere LPF. Later vandaag is er in Rotterdam een symposium en er wordt een plein naar Pim Fortuyn vernoemd. Nog het weer bewolkt met in het binnenland kans op wat regen. Aan de kust kan de zon af en toe doorbreken. Het is 11 graden. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan fieders op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwerbrug 2 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De andere kant op is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Den Haag. Daar staat fiede tussen Woerden en Nieuwerbrug 4 kilometer. De linker is dicht.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 Inderdaad, acht minuten overeen inmiddels geworden bij CIVM Zandvoort. Straks tussen twee en vijf gaan we natuurlijk met het programma Zondag in Kennemeland verder. Waarin misschien ook aandacht wordt besteed aan dit weekend. Uh, het lukt op dit moment even niet uh, om even naar het circuitpark Standvoort uh, te gaan. Dus uh, gaan we gewoon even wat anders doen. Uh, er zijn uh, ook nog opnames uh, gemaakt uh, dit weekend. Uh, naar aanleiding van die tweede wedstrijd of die eerste wedstrijd die gistermiddag is uh, gereden. De tweede vindt nu plaats. Uh, hadden we ook na afloop van uh, ja, de wedstrijd, de eerste ADAC-GT wedstrijd. Ja, met Jeroen Den Boer en Simon Knap nog een gesprek. Aardak ja. uh, GT, maar het is dus zaterdagmiddag de eerste race en we staan hier met twee mannen uitgelaten, mag ik jullie noemen toch? Simon uh, Knap, Jeroen Den Boer. Ja, laat ik me beginnen met jou Simon. Ja, <laughs> nee, is goed. Uh, ja, start uh, op Zandvoort was goed. Uh, de, de, de eerste paar ronden was de auto erg goed. Uh, na de derde ronde kwam de Corvette mij voorbij, of Ford, Mustang moet ik zeggen. Nou, ik weet het niet. GT, inderdaad. Uh, die kon ik goed blijven volgen tot de pitstop. En uh, de, de Ford GT kwam één ronde eerder binnen dan dat wij binnenkwamen. Dus op uh, een gegeven moment moest ik wel binnenkomen aan Jeroen gegeven. Ik denk dat we een redelijke stop hadden. En met uh, Jeroen heeft verder de race erg uh, goed uitgereden. Ja, Jeroen, jij hebt de race uitgereden, je kwam weer steeds dichterbij bij de leidende Corvette. Op het eind leek het erop als je nog wat wilde ondernemen. Dat was ook zo? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik had, uh, met de pitstop kwam de Corvette net voor ons de box uit, die reed iets eerder weg, maar die ging mij een klein beetje ophouden, zodat hij er eerder uit kon. Dus dat uh, had op zich wel handig gedaan, maar ja, daarna hadden we een beetje achterblijvers op de baan. En daar kon hij net even wat makkelijker doorheen, dus ik een klein, klein gaatje zeg maar, van een paar seconden. Dat heb ik daarna helemaal dicht gereden. Aan het eind was ik echt sneller. Maar ja, de tijd was te kort. Ik... Alle achterblijvers. Opvallend vond ik, misschien was het mijn beeld. Maar vanuit de auto misschien ook. Heel weinig blauwe vlaggen voor de achterblijvers. Klopt, ik denk dat ik in de hele race twee of drie blauwe vlaggen gezien heb. En dat was het. En ja, als je er af en toe eens eentje ziet, dan als rijder denk je ook niet, nou ga ik maar eens aan de kant of zo. Dus die bleven gewoon ook meeracen. Dus die moest je ook echt inhalen. Dat was wel lastig. Beetje een rijdende chicanos? Ja, sommigen wel, ja. Ja, Simon, vorig jaar nog Dutch GT4. Nu die ADAC gt masters met die BMW Z4 GT3. Stap voorwaarts, maar ook op een manier dat je denkt, daar wil ik zijn. Nou, ja, absoluut. Zeker een stap voorwaarts. En ja, hier op Zand doen we het erg goed en kunnen we goed meedoen. En ja... Kijken of we dat uh, door kunnen zetten. Nou is die BMW uh, jou niet vreemd? Een BMW überhaupt. Hè? Want we vorig jaar hebben we je gezien in een BMW. Uh, wat is dit dan voor een beest? Ja, je noemt het zelf al, een, een beest, vergeleken met vorig jaar. Die auto was niet slecht, daar helemaal niet van, maar ja, dit is dan echt een beest en echt een racewagen. Moet jij dat ook hebben, gewoon een uitdaging om in een, überhaupt in zo'n auto te mogen plaatsnemen Ja, denk ik wel, maar ik denk dat iedereen wel in zo'n auto wil zitten En iedereen heeft een uitdaging, ook Jeroen. En dat moet je, op deze moet je dat met z'n tweeën bewandelen. Hoe zit dat met jou? Ja, natuurlijk. Het is, uh, het is waanzinnig hoe hard die auto's gaan. Je hebt veel downforce, uh, veel vermogen. Dus het gaat echt wel een beetje richting formuleauto's. En dat is, uh, ja, je moet compleet anders rijden dan met een gewone toerwagen en zo. Dus, uh, het heeft echt wel even gekost voor, voor allebei echt... Oké, okay, zo moeten we rijden, hè, de techniek. En uh, wij zien dat het er nu wel uitkomt. Nou zijn we hier eigenlijk in een Duits circus. Met grote teams, met fabrieksondersteuning. Jullie zijn in verhouding tot sommige teams een uh, relatief klein team. Hoe kijken die Duitsers tegen jullie aan? Dat is wel een goede vraag, ja. Dat heb ik nog niet één op één uh, de man afgevraagd. Uh, ja, ik denk dat ze het toch wel leuk vinden dat er ook andere teams bij zitten. Hè, en dat het uh, toch ook weer ja, toch een kleine verrassing is dat we zo goed gaan. En uh, ja, daarmee zet je ze wel even op scherp. Kijken die uh, jongens dan ook uh, heel anders nu, tegen jullie, uh, nu jullie deze prestatie hebben geleverd? Ja, ik, ik denk het wel. Maar ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik communiceer niet heel erg veel met die, uh, die, uh, die uh, BMW-jongens. Maar ik denk, ik denk van wel. neem aan van wel. ADAC GT. Morgen de nieuwe uitdaging. We hadden het net al over uitdagingen. Vertrekken van Paul. Uitdaging om te winnen, maar ook de uitdaging om de eerste Z4 te zijn die een race wint in de ADAC GT. Ja klopt, we hebben wel al de eerste pole position voor een BMW in Aderk gehaald. Dus uh, ja, dan moeten we die race er ook maar aan toevoegen. Zou het zo kunnen zijn dat de grote manieren van BMW dan ineens zitten kijken wat gebeurt daar nou in, in zo'n Nederlands, klein Nederlands team? Nou dat valt wel mee. Ze gaan eerder mopperen dat je te hard gaat en uh, dat je weer problemen met de performance krijgt. En uh, begonnen ze gisteren al een beetje mee. Dus ze zullen niet snel een complimentje geven. Goed, maar dat is, dat is misschien wel eigen, ook Nederlands eigen. Ja, nee, tuurlijk. Maar mannen, ik zou zeggen, geniet van deze tweede plaats nog. Niet te veel, want morgen is er nog een race. En succes morgen. Dank je wel.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 two, three, four... Vorig jaar was hij een van de smaakmakers op het houtpodium van het bevrijdingspopfestival Junkie XL. En uh, ja, dat was uh, natuurlijk uh, heel erg fijn om dat uh, even mee te maken. Het is zeven uh, minuten voor half twee. Dat uh, betekent dat we nog uh, weer eens even gaan teruggaan even naar het eerste raceweekend. Naar de, de paasraces. Uh, want uh, Ko Dijkman en dan moet ik even Rik Winkelman. Die hadden een boek geschreven. En dat boek dat ging... Over Michel Blekemolen uh, De man die min of meer al Een lange tijd in de racerij zit Hij zit er uh, dan, uh, Bijna zijn hele leven zit hij er al in En uh, de opmerkelijke verhalen Die werden opgetekend door dit uh, tweetal Ko Dijkman is uh, journalist uh, Bij uh, de Telegraaf uh, Een hele lange tijd geweest Hij heeft ook uh, zeg maar autosport uh, gedaan En uh, vaak was hij uh, Te vinden in het uh, Grand Prix wereldje in die periode En hij heeft uh, samen met uh, Rick Winkelman opmerkelijke verhalen uit de mond van Michel uh, weten te ontlokken. Uh, tijdens de paasracers had ik een uh, gesprek uh, met diezelfde Michel Bleekemolen. Het leuke is als er een boek gepresenteerd wordt dat het uh, bedrijfsleven achter bij, uh, bij Michel Blekemolen gewoon doorgaat. Uh, want er wordt aan alle kanten dan weer gewoon aan je getrokken. Ja dat is waar, want we moeten gewoon weer verder. Want we zijn het racen, dus dit was uh, een gekke gaatje tussendoor, dat boek. Maar uh, ja, we moeten wel uh, zorgen dat Reso er dus zelf weer over een uurtje de baan op kunnen. Ja, je haalde het al aan, het boek. Want uh, het boek is, uh, is uh, ja, geschreven naar, naar de geschiedenis die jij hebt meegemaakt. Want ja, je hebt al een historie liggen, denk ik. Ja, ik heb, uh, dit is volgens mij mijn 42e seizoen, dus ik heb nogal wat uh, rondgetoerd in al die jaren en een hoop beleefd. Dus uh, ja, je kunt boeken volvullen met allerlei uh, gekkigheid uh, uh, in en op de baan en naast de baan en om het uh, hele race heen. Dus, uh... ja, hoe zijn ze bij jou gekomen om, om dat boek te schrijven? Is dat, is dat gewoon ja, vanwege het verhalende karakter en de geschiedenis? Die van... Ja, ik denk uh, kijk de, de schrijvers, de twee heren. Co. en Rick Winkelman die moeten natuurlijk uh, ja, iets, iets leuks brengen. Co. Dus, uh, is heel vaak met me mee geweest. De helft van mijn carrière uh, stonden we samen overal op de baan, door uh, de halve wereld. Dus uh, dat, uh, dat was denk ik ook wel een reden. Dat is ook een stukje wat Co. heeft meegemaakt. En uh, ja, je bent denk ik iets interessanter dan iemand die, uh, die 12 jaar op Zandvoort heeft gereest. Ja, uh, je, je kan dus eigenlijk putten uit een uh, rijke uh, ervaring uh, wat, je, wat Historie, je hebt meegemaakt. Ja, allemaal historische dingen en uh, ja, grappige dingen, anekdotes. Uh, ik kom natuurlijk uh, terug eigenlijk bij uh, het uh, verhaal van uh, de Formule 1. Uh, jij hebt dat uh, meegemaakt. Uh, ik stond toen als, wow, wat was het, tien, tienjarig mannetje stond ik in de duinen en toen was er een man uit Zandpoort die kwam van de Formule Fort in één keer in de Formule 1. Ja, dat was wel gek. Ik vond het zelf wel normaal. Maar blijkbaar vonden mensen dat toch wel een beetje raar. Uh, ik ging daar eigenlijk heel goed mee om. En uh, ja, dat ging gewoon in die tijd. Dus uh, uh, ja, uh, we gingen gewoon Formule 1 rijden. En sommige mensen vonden dat het niet kon. Uh, niet dat het niet kon maar ja, ik vond het eigenlijk dat het goed ging. Een ander verhaal, de Renault, die is onlosmakelijk, geloof ik, met jouw leven verbonden, denk ik. Ja, ik heb natuurlijk heel veel in Renault-producten gereden, dus uh, dat, uh, dat doe ik heden te dagen nog. Dus dat is ook wel weer uh, een historie van uit 1982. Ja. Wat fascineert uh, dat Franse merk nou? Nou, dat komt denk ik een beetje zo uit, omdat uh, nu weer de beste klasse op zand wordt. is weer een Renault-klasse. Als dat toevallig een, uh, een Porsche-klasse was geweest, of ik noem maar wat, hadden we dat... Uh, Hadden we daarmee gereden. Ja. Duidelijk uh, verhaal. Uh, het uh, boek uh, kan men krijgen in de goed uh, gesorteerde ja, boekhandel neem ik ja. aan. Ja, en bij ons op de website raceplanet.nl. En uh, Sebastian weet ongetwijfeld nog meer kanalen. Maar bij de boekhandel kun je het ook bestellen. Dus uh, dat uh, uh, kun je bij ons op de kartbanen kopen. We gaan het hier op Zandvoort verkopen. Dus er zijn allerlei kanalen waar dat kan. Dankjewel. Dat waren de heren van de Orkestromanoevers in the Dark. Uh, zoals uh, gezegd, uh, de ADAC-GT uh, is uh, net denk ik uh, ten einde. Uh, we gaan nog even terug naar uh, de paasraces. Want toen kwamen we Christian Frankenhout uh, tegen. En hij uh, heeft ook nog uh, het een en ander te vertellen over... en dat was toen nog vooruitkijkend op dit weekend. Een van de mensen die hier uh, rondloopt is uh, Christian Frankenhout. Die gaan we volgende maand terugzien in het ADAC-GT weekend. Het ziet er leuk uit. Ja, absoluut. Ik bedoel, ja, we komen nu voor de eerste keer hier in Zandvoort. Normaal gesproken doet de ADHC Asse aan. En, ja, gelukkig zijn we niet in Zandvoort. Dat is meer voor mij toch wel iets meer een thuisbaan dan Asse. Ja, in Duitsland zijn er volle velden en ja, die strijken hier even neer. Maakt dat nou wat uit, zeg maar, dat je als ADAC-rijder hier op het circuit van Zandvoort... Op uh, dat niveau uh, zijn ze toch ook heel snel gewend aan de omstandigheden. Ja, dat maakt ook helemaal niks uit. Nee. Het, is meer, het is meer het gevoel dat je een keer niet zo ver hoeft te reizen. Dat is dat, dat gevoel. Maar nee, voor, de, voor de rest maakt het eigenlijk niet uit. Het is, uh, ja, op dat niveau dan, uh, is een thuisrace maakt niet uit. Het is gewoon dat squeeze kennis allemaal. En ze weten razendsnel hoe we ze zich moeten aanpassen. En, uh, ja. Daar heb je geen voordeel van. Ja, je rijdt aardig GT Mars is voor Heiko Motorsport. Dat doe je in een Mercedes toch, Kees? Ja, dat klopt, dat klopt. Net zoals vorig jaar eigenlijk uh, ja ik dit weer in de Mercedes SLS-AMG. Ja, gewoon een super auto. Uh, Mercedes heeft vorig jaar natuurlijk ja, als eerste proberen uh, voor het eerst voor zichzelf geprobeerd de GT3 auto neer te zetten. En uh, ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Uh, kampioenschappen hadden ze dus niet meteen verwacht. Uh, wel, wel overwinningen, en die hebben we ook gehaald toen op opnieuw ging. We zijn toch hier, tenminste met Hiker Motorsport, zijn toen hier Europees kampioen geworden in Zandvoort. Ja, dat was gewoon ja, mooi om dat alsnog binnen te halen, omdat ja, niemand het verwachtte. Voor het weekend We stonden vierde in teamkampioenschappen en ja, hadden wij heel veel goede resultaten nodig. En ja, gelukkig kon ik toen invallen en die goede resultaten behalen. Zijn ze... Uiteindelijk Europees kampioen geworden. Ja, dat was mooi om dat, uh, om dat hiervan mee te maken. Ja, want dat was uh, ook een heel verhaal apart. Hè? Toen bij de finale races van het afgelopen jaar. Dat jij ergens uh, nog ergens vandaan geplukt moet worden om uh, nog uh, mee te kunnen doen. Ja, dat was het ook. Kijk, Ik zou helemaal niet meedoen. Ik zou alleen het team een beetje helpen. Omdat ik natuurlijk hier het circuit ken en iedereen ken. En, uh, en de baan ken om toch uh, ja, puntjes op die te zetten voor de jongens. En uh, werk een half uur voor de eerste vrijdag. En ik gebeld van ja, je moet rijden want uh, een van de rijders is ziek. Ik ja, dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar uiteindelijk was het gewoon nog echt waar. Nou ja. Je zegt uh, puntjes op die zitten, daar uh, had je het net over. Een week of twee terug uh, waren jullie hier om te testen. Was dat uh, specifiek uh, op Zandvoort gericht of was dat gewoon een seizoensvoorbereiding? Uh, ja, beide eigenlijk. Kijk, uh, uh, je, je wil gewoon nog een paar keer testen om, om uh, ja, toch even wat, wat nieuwe onderdelen die op de auto zitten, toch wel even weer onder de knie te krijgen. Um, en, en sowieso, Zandvoort is natuurlijk geen baan waar, uh, waar het team dagelijks heeft gereden. Uh, dus ja, dat was ook eventjes mooi om dat mee te pikken, omdat het eigenlijk het enige nieuwe circuit is wat we dit jaar aandoen. Uh, dus ja, dan is Zandvoort wel even leuk om, uh, om te kunnen testen en sowieso zijn er weinig mogelijkheden en dat was een uh, goede mogelijkheid. Ja, eerste raceweekend is inmiddels geweest van die ADC uh, Masters op uh, Osjesleben. Hoe is dat uh, verlopen? Maar nou ja, nog, niet, nog niet helemaal naar wens. Uh, wedstrijden uh, gingen wel helemaal goed. Alleen uh, kwalificatie hadden we op een of andere manier niet, uh, auto niet op de punt zitten. En uh, ja, we moesten als 23 en 17e starten. Daardoor worden we 13 en 7e. En dus in de wedstrijden maken we dan wel weer goed. Maar ja, op zoals je is het ook niet heel makkelijk inhalen. Dus ja, dat, daar, daar, dat heeft ons een beetje genekt eigenlijk. Maar daarom zeg ik, als we, als we kwalificatie beter op de rit krijgen, dan komen de wedstrijden komen we dan vanzelf ook goed.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 Ben jij bekend met het ADAC, ADAC GT kampioenschap? Wat, wat je nu dus doet, even voor alle duidelijkheid, wat is dat in principe bij de ADAC GT? Nou ja, kijk, in principe heb je natuurlijk in, in een heleboel uh, Europese landen heb je natuurlijk de GT3-klasse, waar, ja, uh, waar allemaal GT3-auto's rijden. Net als in Nederland de GT4 heb, heb je daar de GT3. Het zijn allemaal net even auto's die een tandje sneller zijn en serieuze raceauto's zijn. En in Duitsland is dat gewoon uh, ja, mega. Ik denk mega. Dat dat uh, ja, het is zelfs beter bezet als het Europees kampioenschap. Er doen gewoon 44 auto's mee, 13 verschillende auto's. Ja, en, en ze hebben het gewoon heel goed uh, voor elkaar, dat ook alle auto's... Wel, ja, het is moeilijk om alle auto's helemaal gelijk te krijgen, maar binnen ja, de eerste 10 staan vaak 8 verschillende auto's. Ja, dan heb je het toch wel goed voor elkaar. Even voor, uh, voor de mensen nog thuis, ben jij nou de enige Nederlander die daarin acteert? Nee, als het goed is, even kijken. We zijn met z'n vijven. Samen met Peter Cox, uh, Patrick Huisman, uh, de een rijdt op Lamborghini, de ander op een McLaren. En dan heb je nog uh, Jeroen de Boer en Simon Knap die dan uh, op een BMW Z4 rijden. Dus zijn we, uiteindelijk zijn we met z'n vijven. Dus uh, ja, nou ja, dat is niet heel veel. Tenminste als je gerekent naar 88 rijders is vijf Nederlands niet heel veel. Maar ja, we doen allemaal goed mee. Je uh, zegt het al, 88 rijders, maar het zijn ook niet uh, de minste, toch? Die eraan mee doen. Nee, absoluut niet. Ja, er zijn een aantal jongens, kijk, GT1 is, is dit jaar ook een stapje minder geworden. Er zijn een aantal die daar vandaan komen. Ja, heinz het Frens is eigenlijk, eigenlijk de bekendste die bij ons dan meedoet. Ja. En die, uh, die werd het gaspedaal ook zeker te vinden. En uh, ja, dat is leuk om daarmee te strijden. Ja, naast die ADC Masters doe je ook nog wat andere races. 24 uur reizen uh, Dubai onder andere. Dat ging goed, toch? Ja, Dubai ging super. Ik bedoel, dat was voor ons... Uh, ja, afgelopen jaar, uh, vorig jaar 2011, hebben we het ook al meegedaan. Toen was het eigenlijk een test van Mercedes. En uh, ja, nu wilden ze teruggaan om, uh, voor de overwinning. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Helaas waren wij het niet het winnende team. Maar uiteindelijk, ja, Mercedes 1, 2, 3. En uiteindelijk zijn wij tweede geworden. En uh, ja, dat was gewoon super. We hadden net wel kleine dingetjes die, die tegen zaten. Maar ja, uiteindelijk, uh, dat, dat hoort er een beetje bij. We 24 uur. En uiteindelijk, uh, ja, we toch... Zijn er ook uh, die je gaat rijden? Noord of uh, niet? Daar zijn, we, uh, ja, daar zijn we wel mee bezig. Dat gaat wel, uh, dat gaat wel door. Ook uh, nog even wat, wat voorbereidingen en wat vlm wedstrijden Dus ja, daar gaan we wel weer, uh, weer knallen. Ik bedoel, vorig jaar uh, ja, ging, ging het heel goed. Tot aan uh, drie kwartier voor tijd toen de aandrijf vastbrak. Maar ja, dan uh, we lagen we op de derde plek en uiteindelijk nog zevende geworden. Maar ja, nu willen we uh, ja, algemeen gewoon uh, zeker een potje... Uh, je mee vertellen. Uh, dan is het natuurlijk, dat is dit wat, wat we nu doen, is natuurlijk even vooruitkijkend op uh, mei, in uh, het eerste weekend van mei. Maar uh, dus er staat nog ergens in oktober ook nog, uh, nog een datum uh, gepland met GT3 en GT1. Is dat uh, nog iets uh, waar jij ook nog uh, iets mee wil doen? Nou, dat weet ik nog niet. Er staat nog niet, uh, nog niet zo op de planning. Uh, uh, laat ik zeggen, ARAC uh, is druk genoeg met alle races die er om me heen zitten. Um, dus ik hou, me, ik hou me daarbij, kijk in het Europees kampioenschap, dat wat hier dan rijdt, dat... Uh, ja, wil, ik wil graag meedoen, dat sowieso, maar dan moeten we maar even kijken hoe dat, uh, hoe dat verder uitpakt. Dan loop je hier rond, uh, jeukt dat als coureur, dat er een evenement is uh, en je hoeft zelf niet te rijden? Ik jeukt altijd. als je mensen ziet rijden, je ziet auto's rijden, denk je van ja, weet je, daar had, daar had ik toch graag in willen zitten, maar ja, af, en toe, uh, af en toe even een rustweekendje pakken is ook niet slecht en, uh, ik zeg, er komen nog genoeg weekenden aan voor mij. En ik vind het altijd gewoon leuk om hier met, met paas weer even rond te lopen. Om even weer ja, oude bekenden tegen te komen. Oké okay, Chris, dankjewel. We wachten op je, in mei wachten we je op hier. En dan gaan we je hier zeker volgen. Gaan we zeker doen.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 Net als de Heer, maar je wil wel voor jezelf zeggen, nou, nou dat is verkeerd. Ze dus zijn geloof je, geloof je. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken per keer. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken per keer. Oh ja. Jij lot, en jij bij mijn toekomst, jij bij mijn God. Ze keek me lang aan, ze stuurde haar hoofd. En nog eens al je praatjes, heb je mij liever vertrokken. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plek beker. Als jij Heer, ik Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeer. Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeert. Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekken bekeer. Gisteren traden deze jongens op in het Westerpark in Amsterdam. En daarna hadden ze nog een vrolijke show in Pakhuis Wilhelmina in Amsterdam. Het uh, over deze... Groep Mirko en zijn wijze mannen. En dat uh, nummer dat heette de Blues van, van Lieselot. Uh, daartussendoor hebben je ook uh, de interview uh, kunnen beluisteren van uh, Christian Frankhout. Die is nog niet uh, gedaan. Nee, want uh, er is nog, uh, nog een man die daarin actief is. En uh, ja, min of meer hadden we dus in het vorige weekend, het uh, paasraceweekend... ...hadden we al een beetje een uh, vooruitziende blik naar dat, uh, naar dat weekend van, uh, van nu. Uh, Jeroen Blekemolen was er één en uiteraard ging dit. Dit weer over het boek van zijn vader. Het boek van vader Blekenmolen is gepresenteerd. Een van de zonen, de jongste, staat bij me, dat is Jeroen. Je zei net bij de presentatie, toen Allard het een, een en ander vertelde, een merendeel heb je ook niet meegemaakt. Nee, ja, hij heeft natuurlijk, toen hij niet ja, klaar was met zijn Formule 1 carrière, eigenlijk toen moest ik nog geboren worden. Ik, ik ben uit 81 en hij is in acht, ze, 77, 78, hij Formule 1. En vanaf 81 is hij eigenlijk meer in de Tourwagens gaan rijden, dus ik heb uh, ja, niet zo heel veel meegemaakt van het formulewagen uh, tijdperk van hem zeg maar dus, uh, dat is wel leuk om daar nu ook wat, uh, wat meer over te kunnen lezen Is het een uh, soort van ja, vastlegging van een stuk geschiedenis van wat uh, jouw vader heeft meegemaakt van uh, ruim 40 jaar uh, asfalt onder de wielen ligt ja, kijk, uh, het grappige is, je, je, doet, je maakt zoveel gekke dingen mee ja, als, als coureur. Het is, uh, soms, jij, je vergeet ook weer, uh, ik denk, denk, 80% omdat er zoveel gebeurt. Als wij, uh, ja, als, als ik nu ook zo'n weekend naar Amerika ga, dan ben je daar en er gebeurt zoveel eigenlijk. Dat je, ook gekke dingen, leuke dingen, aparte dingen, soms ver, vervelende dingen, maar al met al een hele ervaring. Dus het is leuk om, om uh, ja, dat vast te kunnen leggen inderdaad. Nou maakte je net ook een link naar Arie Luijendijk, hè? dus, dus uh, senior in, uh, in dit uh verband uh, in Amerika. Daar ben jij veel actief. Heb je ook met hem te maken? Nou, hij is nu uh, de, de yeah, race director bij de IndyCars. Of niet race director, maar hij de race director. En uh, ja, op die manier kom ik ook veel tegen, want ik rijd vaak ook in dezelfde evenement als IndyCar met American Lamar en met Grand Ham Dus ja, ik had nu net vorig weekend uh, ja, veel tijd met hem, uh, ben ik met hem opgetrokken en uh, komend weekend weer in Long Beach. Dus dat is gewoon leuk. Uh, we hebben nu weer afgesproken, om we even te gaan eten ook, dat je even wat meer tijd hebt, want op het circuit is het natuurlijk toch vaak wat hectisch. Maar dat is gewoon gezellig en leuk en uh, Ari is, ja, hij is zoveel met mijn vader omgegaan vroeger en ik weer met zijn zoon. Dat, uh, ja, die band is gewoon uh, hartstikke leuk en sterk, dat zijn, zijn gewoon fantastisch mooie mensen. Ja, want dat uh, verhaal, hè, de link, uh, waar jij met zo'n uh, luie dijk te maken, dat is uh, uit de A1 uh, periode nog. Uh... Ja, dat natuurlijk ook. En als je dan het boek van mijn vader weer leest en je, je, je ziet dat hij toen hij begon met racen te maken had met Jaap, hè, de vader van Ari. Dat is dan zo mooi. Ik heb Jaap ook nog gekend. Dat is ook een geweldige kerel. En het is ook echt een, een, een, een oudersportfamilie die echt uh, voor de sport gaan en echt het, het hart... Ja, in het hart alleen maar autosport hebben zitten. Eigenlijk wat wij hebben, wat, wat, wat nog een aantal families hebben, maar daar zijn er niet zoveel van. En, en dat is uh, leuk om dat soort mensen altijd te zien. Nou, want liefhebbers, dat zijn jullie. Ik bedoel, uh, kijk naar je vader, maar kijk ook naar jou. Uh, jij zit gewoon rustig op een bijna niet zegend evenement. Uh, een paar jaar geleden rij je gewoon met een minico rond. Ja, soms krijg je, dan krijg je ja, een uitnodiging om ergens mee te doen. En, en als ik tijd heb en als ik het leuk vind, dan, dan doe ik het meestal ook wel. Dus uh, ja, op zich, uh, ja, race is race. Uh, vierwielen en een stuur en het is goed. Ja. Je bent dus echt ook gewoon liefhebber? Ja, absoluut. Uh, daarom race ik ook zoveel. En Natuurlijk ook omdat ik gelukkig goede aanbiedingen heb. Maar uh, ook al zou ik uh, ja, minder goede aanbiedingen hebben, dan zou ik ook kijken naar alternatief. Omdat je gewoon, uh, ik denk dat het belangrijk is dat je bezig bent met de sport, maar ook dat het gewoon leuk is. En hoe hou je de sport leuk? Um, ja, tot nu toe hoef ik daar weinig voor te doen. Tot nu toe gaat het eigenlijk vanzelf. Ik, elk weekend dat ik, of elke week dat ik ook al ga, ik, vlieg ik heel ver weg ergens naartoe. Dan heb je er echt zin in. Dus tot nu toe heb ik nog geen moment gehad dat ik dacht, uh, poeh, waar doe ik het allemaal voor? Uh, misschien soms met testdagen dat je daar niet helemaal op zit te wachten. Omdat je soms meteen door moet terwijl je net bijvoorbeeld uit Amerika komt met een jetlag. En niet kan slapen, meteen het vliegtuig weer in. Maar dat zijn echt hele kleine momenten dat het misschien minder leuk is. Maar verder uh, ja, vermaak ik me altijd prima. En hoe ziet jouw vader dat? Uh, hoe kijkt hij naar jou? Uh, hoe jij nu bent? Nee, hij vindt natuurlijk ook leuk dat het zo goed gaat dat ik uh, als een van de weinige coureurs, denk ik zelfs in de wereld, zo... zo... Uh, zo'n professioneel niveau kan rijden, uh, waarbij teams mij gewoon ja, inhuren om te komen racen voor ze. En dat is natuurlijk wel uh, redelijk uniek en dat vindt hij ook mooi. En, uh, het grappige was in het boek, las ik weer hoe druk hij vroeger ook zelf was, dat hij in één jaar ook van de Formule 4 tot aan de Formule 1 heeft gereden, al die verschillende klassen door elkaar, en dan lijkt het toch wel weer een beetje op wat ik aan het doen ben. Dus dat is wel uh, heel erg grappig om te zien, dat we uiteindelijk toch wel een beetje op dezelfde manier bezig zijn, uh, ondanks dat ik dat nooit zo door had, totdat ik het boek las. Is het aan aanraden? Sorry, wat? Je... Is het een ARA? Ja, het is zeker een ARA. Er staan natuurlijk een hoop, hoop gekke dingen in. Co Dijkman, die het onder andere geschreven heeft samen met Rick Winkelman. Die heeft zoveel ook meegemaakt, die was er zo vaak bij. Dat, ja, dat, dat zijn unieke ervaringen. Dus ook die mensen weten dat er geen ander op papier te zetten. Goed, dankjewel. Oké. Okay. Dat was uh, Jeroen Blekemolen uh, met uh, natuurlijk het boek wat uh, vorige keer bij de paaslezers werd uh, min of meer uh, ten Gaan gehouden over uh, Michel uh, Blekemolen. Uh, en natuurlijk, Jeroen Blekemolen rijdt vandaag in plaats van een uh, Nicky Ting mee in een, uh, een, een Porsche. Tenminste, dat heeft hij gedaan. Uh, hoe die uh, afloop is uh, geweest uh, van die wedstrijd, uh, dat... Uh, Moeten we even ongewis laten omdat er wat problemen waren met de verbinding naar Zandvoort of naar het circuit. Misschien dat het ergens een kromme vonk is. Maar laten we hopen dat het straks verderop in de middag het allemaal een beetje beter gaat worden. Straks gaan de heren uh, moraal en Nicola te overnemen. Want dan hebben we weer een aflevering zondag in Kennemerland. En uh, daarin zitten natuurlijk ook uh, een aantal uh, verslagen die we hebben gemaakt. Of interviews uh, die we gisteren of eergisteren eigenlijk hebben opgenomen. Misschien ook in dat uh, programma. We zullen dat uh, straks allemaal gaan meemaken. Tot uh, ja, het eind van, uh, van dit uh, blog, zeg maar, tot twee uur, hebben we nog uh, muziek uh, klaarstaan. Dat gaan we nu ook uh, draaien. Dan uh, zit dit uh, verhaal van uh, nu erop. Uh, en dat uh, is uh, van een band die vorige week uh, hun album ten doof heeft gehaald, En dat is de uh, Cosmic Carnival. En dat uh, nummer dat heet Kingmaker. Wat uh, mij betreft graag tot de volgende keer. Anders tot donderdag. Dag. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Zie, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Marjan Koekoek met het...